Een Van der Valk hotel in Horen is deels ontruimd vanwege een brand. Twee mensen hadden rook ingeademd. De brand lijkt geblust, maar de brandweer houdt nog de hele nacht in de gaten... of het vuur niet nog nasmeult. Hotelgasten worden opgevangen in een casino vlakbij. Er wordt nog onderzocht hoe de brand in het hotel in Horen kon ontstaan. Het weer dan nog. In het noorden kan het sneeuwen... op andere plekken droog en vrij helder. Het koelt af tot min zes... Morgen en dinsdag blijven sneeuwbuien mogelijk in het noorden... in de rest van het land droog en ruimte voor de zon. De maxima liggen rond het vriespunt... maar door een stevige noordoostenwind voelt het een stuk, frisse, stuk frisser. Dit was het NOS Journaal. Spanje? Moi. Turkije? Moi. Ik weet niet. Kroatië? Mm. Maar aan de andere kant... Schotland? Dit land heeft zoveel te bieden in de zomer.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 Access for all, first class internet. Naast voordelige vluchten boekt u ook uw stedentrip op viervinkel.nl. Gute Nacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ik nog te zeggen hätte.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 Mijn vreugde en verbazing zag ik vandaag om twaalf uur... Clary Polak Buitenhof presenteren. Dat deed ze al vijf jaar niet meer. Schrik niet, zei ze. Ik val maar in, omdat de presentatoren allemaal ziek of weg zijn. Hé, wat jammer nou. Ze was weer lekker streng en vrolijk tegelijk. Ze had er lol in, ik zag het. Clary, kom terug. Moeten we een actie starten? Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog... waarin wij gaan afkicken van de Olympische Winterspelen... een muizenplaag op eilanden bij Nieuw-Zeeland gaan uitroeien... de machtshonger van de Chinese president Xi Jinping bespreken... en naar de koudste plaats van de wereld gaan. Maar eerst het nieuws van vandaag. Zondag 25 februari. De leden van de Veiligheidsraad hadden een staakt het vuur ingesteld... voor de Syrische stad Oost-Ghouta. Today we finally managed to agree to end the atrocious violence in eastern Ghouta. Helaas voelt president Assad zich niet gebonden aan het bestand. Het Syrische leger ging gewoon door met de beschietingen tot frustratie van hulpverlenersorganisaties. For us it's it's highly frustrating that now this is the uh, resolution is adopted but yet this morning we haven't really seen any action. Ze willen hulp bieden aan de slachtoffers van de bombardementen en hopen dat het Syrische leger snel de wapens neerlegt. We hope that uh, as soon as possible we Het was een zwarte dag voor de liefhebbers van de Bollywood-films. Een van de bekendste actrices overleed op 54-jarige leeftijd aan een hartaanval. Sridevi maakte meer dan 300 films. In eigen land is de Siberische kou die eraan komt het gesprek van de dag. En dat er dan geschaatst kan worden. Sommige mensen kunnen niet wachten. Gevaarlijk, want het ijs is nog dun. Maar dat levert wel een mooi geluid op. Koen, koen, koen. Dat bedoel ik. Dat is wel echt een grandioos geluid, vooral als je middenop staat. Zeg. En waarom ze zo ongeduldig zijn? Ja, morgen moet ik werken, hè? Het schaatsen in Pyeongchang is afgelopen. Alle andere Olympische sporten trouwens ook. Wat restte was de sluitingsceremonie en het doven van de Olympische vlam. Ik denk de closing is een different, different feeling, and uh it's a celebration of the conclusion of the sport. The Athletes. You are the best ambassadors of onze optimism. Thank you. Voor sharing it with almost. My feeling was heel en ik denk van South in Nos Korea. Uh, they, they, they came together. 15 gezegd, we worden het er 20. Wat is je gevoel dan? Nou dat die ploeg het fantastisch gedaan heeft. Dus uh, je kijkt naar potentie van, een, een ploeg. En dan denk je van, nou, dat zou mooi zijn, vijftien. En als ze dan veel meer halen, of vijf meer... Dan, uh, dan hebben zij het goed gedaan. De vijf kinderen nemen afscheid. De kinderen die centraal stonden in de openingsceremonie... en nu dus weer op een mooie manier terugkeerden... bij deze slotceremonie. Helemaal aan het einde. Op het moment dat de Olympische vlam gedoofd wordt. En nu is daar het moment, officieel... Deze winterspelen zijn voorbij en er is op de stadionvloer een verlichte sneeuwvlok ontstaan. Dat was nieuws vandaag op Radio NTV. Freddy van Tijn, wat staat er in de krant van morgenochtend? Minister Dekker komt morgen met een wetsvoorstel... waardoor stellen die in algehele gemeenschap van goederen willen trouwen... dat kunnen regelen met een verklaring bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Dat moet trouwen eenvoudiger en goedkoper maken, schrijft de Telegraaf. Sinds 1 januari trouwen stellen niet meer automatisch... in algehele gemeenschap van goederen. Wie dat wel wil, moet nu dus naar de notaris. Het wetsvoorstel maakt daar een einde aan. Het FD schrijft dat het staatssecretaris snel zeker twee jaar gaat kosten om met nieuwe regels te komen voor de winstbelasting van moeder- en dochterbedrijven. Die nieuwe regels moeten er komen na een uitspraak van het Europees Hof van Justitie. Tot die tijd, nog zeker twee jaar dus, geldt noodwetgeving. En die pakt ongunstig uit voor bepaalde Nederlandse moeder- en dochterbedrijven. De overheid aarzelt onterecht om een verbod uit te vaardigen op neonicotinoïden. Dat zijn de giffen die samen het bijengif heten. Trouw schrijft dat er gedacht wordt dat er geen alternatief voor is, maar dat het niet waar is. Negen wetenschappers publiceren morgen een studie die volgens hen bewijst dat er genoeg milieuvriendelijke alternatieven zijn voor het bijengif. En dat geldt ook voor het middel tegen luizen, fipronil. Het FD schrijft dat België een probleem heeft met leaseauto's. Die zijn daar Fiscaal zo aantrekkelijk dat België meer dan de meeste andere landen worstelt met dicht slibbende wegen. De Belgische regering probeert al jaren de auto van de zaak te ontmoedigen met een som geld. Pas kort geleden kwam er een wetsvoorstel. Daarover wordt binnenkort gestemd. Mogelijk nog deze week. Maar bijna niemand denkt dat de wet zal werken. De Volkskrant schrijft dat de autobranche hier... het best presteert van alle Nederlandse industrieën. Zo is er een chipfabrikant in Eindhoven... die de grootste maker van autochips ter wereld is. Volgens de directeur zitten in moderne auto's... meer regels computercode dan in de software van Microsoft of een Boeing. Verder is er nog een aantal bedrijven dat een klein segment van de automarkt bedient. Zoals een bedrijf in Geleen dat kunststof fabriceert... voor het frame van de zonnedaken in auto's. Verbazing in de Telegraaf over het btw-tarief voor openbaar toiletbezoek. Dat blijkt te vallen onder het hoge btw-tarief. In tegenstelling tot zaken als een kop koffie in een café... of een bezoek aan de kapper. Die vallen onder het lage btw-tarief van 6%. Maar een ondernemer die in een winkelcentrum openbare toiletten heeft... Met toiletjevrouw en al, moet van het toiletbezoek 21 procent afdragen. En in tenslotte een artikel over de samenwerking van politie en boswachters in het Amsterdamse Bos tegen stroperij. En dat gaat niet over wildklemmen of olifanten slachtanden. Sneeuwklokjes plukken of paddenstoelen of mos meenemen, dat is ook stropen. Wat in het bos groeit, is van het bos. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de Ochtendbladen... De bewoners van Sint Maarten mogen morgen naar de stembus. En dat is nodig omdat in november de regering viel. Weet u nog wel, het kabinet van William Marlin werd toen ontbonden... na geruzie over Nederlands hulpgeld. En eigenlijk zouden die verkiezingen al vorige maand zijn. Maar ze werden uitgesteld vanwege de bestuurlijke chaos... en de nasleep van orkaan Irma. In Sint Maarten, of op Sint Maarten, moet ik misschien zeggen... is correspondent Dick Draaier. Goedenavond. Goedenavond, Micah. He, hebben die een paar weken uitstel zin gehad. Nou, in die zin dat uh, de logistiek rondom die, uh, die, uh, die verkiezingen, het organiseren van die verkiezingen, uh, ja, wat moeilijk te, te regelen waren. Min, min die zes weken. En men heeft die tijd nu genomen om uh, de scholen te prepareren daarvoor. Sommige waren nog verwoest. En om de ballotbox, de stembox en stemkaarten op tijd te kunnen versturen. Nou, is nog een probleem geweest. Want 2000 bewoners, 2000 stemgerechtigden konden niet gevonden worden. En kunnen dus ook morgen niet stemmen. Dus het heeft wat voet in de aarde gehad. En deze zes weken hebben we misschien net. De, de, de zaak zover gebracht dat die verkiezingen een beetje eerlijk gehouden kunnen worden. Ja. Hoe gaat het eigenlijk met het eiland? Uh, nou, in termen van wederopbouw de uh, uh, zou ik zeggen uh, uh, je ziet heel veel privé-initiatief uh, bedrijven uit de, priva en de private sector die hard aan de slag zijn om in ieder geval hun deel weer op orde te krijgen. Vanuit de overheid uh, is het beschamend, mag ik bijna zeggen. En dat is een conclusie die velen trekken waardoor ik dit nu ook zeg. Uh, de, de overheid blijft daarbij achter, dus je ziet nog steeds stoplichten uh, en daar een paar. Staan, die niet overeind zijn gezet, die niet eens meer werken ook. Uh, en je ziet dan ja, in, die, in, de, in de publieke sector dat er heel weinig gebeurt. En uh, ja, men kan natuurlijk zeggen van ja, we wachten op hulp uit Nederland, wat toegezegd is en dat is er nog niet. Uh, maar ja, er is weinig initiatief getoond van die kant. Ook al omdat ze met die uh, verkiezingen bezig waren en uh, wat dat betreft aan besturen dan niet meer zo toekomen. Nou ja, is die wederopbouw ook het belangrijkste verkiezingsthema? Uh, uh, het is moeilijk om te antwoorden, omdat uh, er het hier, en ik ben nu bij verschillende verkiezingsbijeenkomsten geweest deze week, het eigenlijk, uh, en dat is voor mij ook opmerkzaam, uh, helemaal niet gaat over thema's. Men is hier vooral, het gaat hier vooral over, van word ik weer herkozen als politicus? En mijn verhaal doet er eigenlijk niet zoveel toe. Je bent vooral het politicus om uh, uh, ja, gekozen te worden door die mensen die in jou geloven, en niet omdat je een bepaald thema hebt. Dus in mijn gesprekken met politici kwam het woord wederopbouw bijvoorbeeld alleen maar ter sprake als ik het zelf ter sprake bracht. Men had het meer over, van ja, we willen een stabiele regering... en ik wil kunnen regeren zonder dat ik een coalitie hoef te smeden... want dan kan ik doen wat ik wil, het maar heel populair te zeggen. Oh. Dus die, die, het, het, het, ja, de vraag over thema is hier een hele ingewikkelde... want die zijn er niet. De grootste partijen die nu meedoen aan deze verkiezingen... hebben ook geen verkiezingsprogramma. Ja. Die afgezette William Marlin die doet als lijstduwer... met zijn Nationale Alliantie ook gewoon weer mee. Dat is toch wel opmerkelijk... Ja, ja, wordt hij niet afgestraft voor die bestuurlijke chaos... Dat zou je wel denken, uh, maar het gaat in de verkiezingen hier zelden over wat je hebt gedaan en of je daarop wordt afgerekend. Het gaat erom dat er een, een, een grote groep mensen is die kiest voor de National Alliance, voor zijn partij. En dat ook blijft doen, ongeacht wat iemand dan politiek gepresteerd heeft of juist niet gepresteerd heeft. Dat is een heel ingewikkeld thema, zeker als je dat in een Nederlandse context plaatst, waarbij die afrekenbaarheid eigenlijk veel groter is. Dat is hier veel minder. Of die afgestraft gaat worden, veel politieke analisten zeggen uh, dat staat nog maar te bezien. Ja, en de relatie met Den Haag, zal die na morgen hersteld worden... Nou, dat is op zich wel een goede vraag... want um, de twee uh, partijen die er eigenlijk toe doen in deze verkiezingen... dat is enerzijds William Marlin als oud-gediende... Uh, en die heeft niet zo'n goede relatie met Den Haag... en de nieuwe partij, de United Democrats... en dat is een samengaan van uh, de, de, een politieke partij... onder de leiding van Theo Heiliger en Sarah Westcott... de oude democratische premier... Uh, die zijn samengegaan om uh, William Marlin te bestrijden. En ja, als die partij wint, dan zal... Uh, de, de politiek van nu met de hulp van 550 miljoen euro uit Nederland... gewoon doorgang vinden. En Nederland zal dat uh, uh, op zich weten te waarderen. Als Marlin toch onverwacht morgen gaat winnen... dan zal er, denk ik, politiek gezien niet zo gek veel gewijzigd worden. Want Marlin kiest ook eieren voor zijn geld... Wat betreft, het gel uh, wat betreft het geld wat Nederland beschikbaar stelt. Maar de relatie met Den Haag zal dan zeker onder druk komen staan. Ik denk dat we dat in Den Haag niet leuk gaan vinden. Dankjewel, Dick draaien vanuit Sint Maarten. We houden het in de gaten. They Together was dit van L Green. Ja, we moeten afkicken mensen. Het zit er weer op. Vanmiddag doofde het Olympisch vuur van de winterspelen in Pyeongchang. En we kunnen terugkijken op 20 medailles, 6 keer brons, 6 keer zilver en 8 keer goud. En hoewel meedoen natuurlijk veel belangrijker is dan winnen... toch even een greep uit de hoogtepunten. Hier komt Wust, wust met een goede slotronde in 1,54,5. ...met een rondje 30.82. Exact 12 jaar geleden won ik mijn eerste Gouden medaille op de Spelen, het terrein. En uh, de vijfde, dat is echt onwerkelijk en het is uh, de cirkel is rond. En hier komt Krabarijs binnen in 6-09 76. olympisch record. En dan moet de buiten wel binnen zijn, maar je mag nooit juichen voordat iedereen heeft gereden. Ja, uiteindelijk, ook al ben ik nu 31 keer op keer, merk ik nu toch wel, dit zijn we toch wel weer die verdomde Olympische Spelen. En uh, ik ben heel erg blij dat het hem toch weer gelukt is. Ze houdt zich goed. Die onbevangenheid brengt haar veel. Maar er zit de kop op hoor. Visser met een wereldrit. Kijk eens, baarrecord, 6, 50, 23, een geweldige tijd van SM Vissen. Ja, ik weet niet, het is echt, uh... ja, ik wist wel dat ik echt goed was en dat ik fit was. En uh... ja, ik voel me echt goed, maar het moet er altijd gewoon uitkomen. En ik heb wel lekker geschaad. Nog een dus, paar uh... majestueuze klappen voor Kjell Knuis, 107, 99, hier staat, Ja, en hij doet het, hij doet het. Kjeld Nijs, olympisch kampioen. Hij pakt de legendarische dubbel. De kilometer en de 1500 meter. Maar oh, wat heeft hij spannend gemaakt. Fantastisch, Kjeld ja. Goedenavond, Marnix Koolhaas. Bij mij in de studio, schaatshistoricus. En op afstand praat mee schaatscoach Henk Gemser. Goedenavond, meneer Gemser. Goedenavond. Ja. Marnix, heb Dag je Marnix. We ja, ja. kennen elkaar natuurlijk ook. Marnix, heb je genoten van dit Spelen? Ja, ja. natuurlijk. Ja. Dit, dit <laughs> was weer uh, volop uh, Hollands glorie... maar ook uh, internationale sport van, van het allerhoogste niveau. Ja. Meneer er, u ook? Ja, het, is, uh, het was uh, om niet meer weg te gaan hè, bij de ja. televisie. Ja, het wordt, ik zei net, het wordt afkikken, hè? Ja, dat is er echt zo. Ja. Chef de Mission, Jeroen Bijl noemde het vandaag historische spelen... met Irene Wust en Sven Kramer als onze succesvolste Olympiërs ooit. Dat is natuurlijk toch ook wel heel, heel bijzonder. Ja. ja, in dat opzicht staan zij bovenaan alle lijstjes die je kunt bedenken. Ze zijn onze beste Olympiërs aller tijden. Ja. En dan kan je daar natuurlijk van alles tegen inbrengen... dat dat maar een kleine sport is. Maar eh, cijfers tellen en daarin staan zij absoluut bovenaan... en zijn ja. zij de grootste. Ja, Maar goed, eh, 20 medailles, dat is fantastisch. Maar alleen voor het schaatsen, ja. Is dat jammer? dat ja, het Alleen die... voor het schaatsen is? Nou, uh, we hebben wel een, uh, een doorbraak uh, met het eerste goud bij het short track. Ja. Dus uh, wat dat betreft... Uh, uh, komt dat er nu ook aan. Uh, ja, en niet bij zijn, andere sporten. We zijn een vlak land. Uh, we hebben Nicolien Sauerbrei ooit goud zien winnen ja. in het snowboarden. Dus uh, het kan wel, maar uh, ja, we zijn een schaatsland... en zullen dat uh, altijd blijven. Ja. Laten we dan maar even bij dat uh, schaatsen blijven. Meneer Gemser, ik zei het al, uh, Jeroen Bijl zei het ook al... schaatskoos Jack Ory, die heeft een hele belangrijke rol uh, gespeeld... Hè? We gaan even luisteren. Ja, dat is, dat is als collega een, een man die... Uh, dat, ik heb het vorige week ook in de media mogen zeggen bij het uh, Late Night. Het ja. is een man die zich onderscheidt ten opzichte van, uh, van de collega-coaches... met alle respect voor hen. Maar het is een, echt een kerel van kwaliteit. Het ja. is een professie. Ja, Jeroen Bijl zei het ook. Ik vind dat een, een ja, fenomeen. Als je als coach zoveel jaren... Uh, ...Olympisch goud Dus zoveel uh, medailles, maar ook wk medailles En dan ook nu weer uh, het goed doet. Dan ben je gewoon uh, als coach een hele grote. Wat mij betreft, krijgt hij nu een prijs voor zijn oeuvre. Maar hij gaat ook nog wel een poosje door. Ja. Hij vindt volgens mij veel te leuk. Maar hij is, uh, en op het juiste moment te staan ook. Heel knap, heel knap. Ja, meneer Gemse, wat maakt Ori tot zo'n bijzondere coach? In eerste plaats dat het echt om het werk gaat. Ik, uh, ik heb dus in 2010... In de voorbereiding voor de Olympische Spelen in Vancouver heb ik hem uh, twee jaar mogen volgen. En hij is uh, heel erg binnen zijn vak op, uh, op het werk gericht. En uiterlijk vertoon is hem, is, hem, uh, is hem aan hem niet besteed. Hij, uh, en De kwaliteit die hij levert, en hij laat helaas omdat het een professioneel team is die dus... Uh, ten opzichte van de andere professionele teams... in Nederland voor moet blijven. Hij laat niet echt in, de, in zijn eigen keuken laat hij kijken. Maar ik, ik heb wel een aantal studies nu van hem, van hem mogen lezen... die, die uitduiden dat hij, dat hij bovengemiddeld bij de les is. En uh, dat is één. Het tweede wat hem zo bijzonder maakt... is dat hij maar weinig sporters niet aan de praat kan krijgen... Er zijn maar weinig van de mensen die hij heeft begeleid... en begeleid die op een gegeven moment niet scoren. En uh, nou, dat is iets wat, uh, wat ik hem vorig jaar als groot compliment al een keer heb gegeven... waarbij ik zei, je onderscheid je echt van de, van de anderen... en ik praat over de laatste tien, vijftien jaren... Ja. En dat, dat is ook deze, deze speler nu weer bevestigd. Ja, maar Nick Skoolhaas, wat is zijn geheim? Ik <kijkt> begreep dat hij sport ook heel erg wetenschappelijk benadert. Nou ja, dat, dat is natuurlijk uh, Ori in het bijzonder... en Nederland in het algemeen. Wij hebben die schaatsport op zo'n hoog niveau getild... ook door alle wetenschappelijke begeleiding... Uh, dat we ook al, alle andere landen daarin overheersen. En daarin is uh, Ori bij ons uh, ja, de primus inter pares. Mm. Uh, maar ja, inmiddels hebben wij coaches over heel de wereld. Uh, Johan de Wit heeft Japan weer naar een hoog niveau gebracht. Uh, Bob Pe de Jong. Peter Kolder in China. Nou, Bob de Jong uh, met Korea. de Koreanen. Uh, zonder Nederlandse coaches uh, zouden we eigenlijk uh, helemaal geen tegenstand meer hebben. Maar is het zo dat uh, Ori wetenschappelijker... Uh, zijn aanpak wetenschappelijker is dan die van andere coaches? Ja, Mensen, ik misschien ik weet meneer ze, ze dat? Ja? ja, dat weet nou, Henk, uh, voor je. ik. Voor zover ik alles weet, ik weet niet alles natuurlijk... Maar ik, ik weet dat ik in de tijd dat ik nog echt op, het, op de vloer mocht staan... en uh, met mijn aan op de kruisje mocht staan om, om sporters te begeleiden... weet ik dat ik uh, in mijn contacten die ik met Gerrit-Jan van Engels-Geno... de professor van de klapschaats en zijn assistent Jos uh, de Koning had... en heel vaak in Amsterdam ook kwam op de Interfaculteit Bewegingswetenschappen... dan was Jacques, de, Jacques was er ook, en uh, die, uh, die heeft uh, steeds... Op een gegeven moment een luisterend oor gelegd bij alles wat er aan ontwikkelingen was. En tegelijk heeft hij dus eigenlijk ook studie gemaakt van, van het verleden. En dat betekent dat hij vanaf het moment dat ik in de 70 jaren dus mensen mocht begeleiden op, uh, op het IJ in, uh, naar wereldkampioenschappen. Dat hij al die programma's in uh, de klappers die ik, uh, waar ik ze had opgeslagen. Al die klappers op een gegeven moment uh, heeft gevraagd of hij die mocht inzien. En dat, dat was een steekwagen vol. En, ja, die heeft hij helemaal doorgeworsteld en bekeken. En niet alleen van mij, maar ook bijna zeker van andere collega's die in het verleden aan het werk zijn geweest. Dus het is gewoon en heel hij, professioneel wijde ja, aanpak. Enorm indrukwekkend hoe dat gaat. En ja. De details van wat er in de keuken allemaal gebeurt... dat is, dat is in die zin niet geheim uh, en, en, en, en heel sneaky. Maar het is wel zo dat hij dus daar, daar dus een, zijn concurrentie... dus niet meer informeert dan dat nodig is. Ik begrijp het. zo'n uh, idee van Jeroen Bijl een oeuvreprijs, Mark? Vind je dat een uh, goed idee? Nou ja, dat dan een... moet hij ermee stoppen, vind ik. Dan oh ja. heb je recht op een uh, prijs. Uh, maar ja, hij, hij staat wel boven alles ja. uit. En, uh, je ziet eigenlijk alleen dat ze... In in, in Noorwegen ook op dezelfde manier uh, wetenschappelijk bezig zijn met die uh, schaatsport, Profiterend van het hoge onderzoek wat daar in het skiën uh, gebeurt. Maar uh, en ja, ja, en dat, dat is eigenlijk de en enige is het enige land wat, wat ja. met ons kan concurreren in ja. dat opzicht. Wat vind je... en Björn Rikje, ja? zijn assistent. Ja. Jaren zijn assistent geweest. En uh, ja, die, is, die is ook, uh, ook even, uh, toen ik een aantal keren het verhaal deed de over trainingslid, ook een aantal keren bij mij aangeschoven en dat eventjes terzijde dan. Maar die was ook voortdurend aan het, aan het zoeken van, van waar kan ik kennis halen. En Björn Rikje die heeft natuurlijk wel in de keuken gestaan, van Jacques Horry. Die heeft wat die geheimen die meegenomen naar Noorwegen. Ja, ja. maar nou, moet meegenomen? Moet, ja. Nee, nee, nee. Uh. Maar niks, dat moet je niet zeggen. Nee, nee. Uh, of, het, of het nou dus, dus op een gegeven moment uh. Johan de Wit is nee, nee, of nee. Peter Kolder in China. De kennis nemen ze mee. En verdikken me, die Noren die komen eraan. En we moeten ze wel blijven. Dus maar, we moeten op een gegeven moment niet, niet stil gaan zitten en zeggen: wat hebben we het goed gedaan? Straks wordt Jack was het dan. nog weer gekocht. Nou. Dat is helemaal niet zo'n zo raar idee. En vergeet ook Jeroen Otter niet bij het shorttrekken. Short Want die ja. is ook van ongelooflijk hoog niveau. En uh, ja, straks zit er iemand in Kazachstan. Die hebben al eens geprobeerd om een hele achtervolgingsploeg te kopen in Nederland. Als die straks met wat uh, flappen gaan lopen zwaaien... en Ori en uh, ja. Otter zouden zomaar daarvoor bezwijken... dan hebben we wel een probleem in Nederland. Meneer Gemsen, nee. zou die daar gevoelig voor zijn... Even een kort antwoord, want ik wil nog iets anders bespreken... Ja, nou, Jacques is, is, is, wil wel betaald worden voor het werk wat hij doet. Maar ik heb niet het idee, en ik heb ook niet de inschatting... dat hij dus eurotekens is in zijn ogen. Heeft, hoor. Nee. Uh, Marnix, je zei het net al even. Het, het shorttrekken, dat is wel echt een doorbraak geweest. Is dat uh, het mooiste moment van de Spelen ook voor jou geweest? Nou, als je het historisch bekijkt, dan, dan uh, zijn we natuurlijk in het hardrijden... Vanaf de jaren zestig eigenlijk altijd uh, min of meer dominant geweest, steeds dominanter. Uh, maar er zijn een paar momenten dat die uh, dat andere sport opeens doorbreken. Ik noemde Nicolien Sauerbrei al in uh, 2010 in Vancouver. Ja, dat was een, een doorbraak. En nu vier jaar geleden uh, de eerste bronzen plak voor Sinky Knecht uh, mm -hmm. in het shorttrack. Nu. Eindelijk goud in die sport uh, met Suzanne Schulting. En, en niet zomaar een toevalstreffer. Dat is echt na nou, keihard werken. En op een manier die, die uh, ja, uh, wereldwijd uh, gewaardeerd werd. We willen het nog één keer horen. Oké, okay, maar... Schulting leidt de bel. Nog twee keer links en je bent de Schulting. Vooruit, naar voren nu. Hou stand. Ze vallen allemaal. Suzanne Schulting gaat het doen. Ze gaat de gouden medaille pakken. Ze heeft het. Een ongelooflijke stunt van Suzanne Schulting. Ze pakt de gouden medaille op de 1000 meter. Dit is ongelooflijk, maar het is echt waar. Alles is mogelijk hier. We dachten dat die aflossing, dat dat bizar en krankzinnig was. Maar het kan nog veel gekker. Suzanne Schulting wint de 1000 meter. Ik heb geen woorden, dit is echt niet normaal. Dit is echt niet normaal. <lacht> Ik geloof het zelf he. nog bijna niet. Het blijft inderdaad. Ik geloof het zelf he. bijna niet. Boy. Het blijft mooi. Niks. Maar Nix, nog even uh, dat schaatsen. Welke kanten uh, moet het op? Moet het steeds wetenschappelijker worden? Uh, wordt er voldoende in geïnvesteerd? Uh, nou, Laten we eens even naar de toekomst kijken. Kijk, we juichen natuurlijk weer om de medailles. En uh, ik wil niet al te zwart kijken. Maar je ziet de, de sponsoren lopen weg. Er wordt minder naar gekeken. Uh, het, het moet beter in de markt gezet worden. Dat klinkt uh, heel stom. Maar het is natuurlijk wel gewoon amusement. Wat kijkers moet trekken en wat geld moet genereren... om op dat hoge olympische niveau mee te kunnen blijven doen. En... Uh, ja, dan, dan eh, zie je toch dat, eh, dat dat lastig is. Neem een voorbeeld. Die Massa Start. Die wordt geïntroduceerd als nieuw spektakel. Eh, eh, en hoe doen ze dat dan? Beginnen ze met een halve finale met twaalf rijders... waarvan de vier af moet vallen. Niemand snapt precies waarom dat moet. Die 24 kunnen net zo goed tegelijk van start gaan. Uh, we zagen Esmee Visser op de tribune het uitleggen aan Ivanka, Ivanka. Trump. Ja, nou, ik denk niet dat ze het heeft kunnen uitleggen. hoor, want Je kon dan weer met tussensprints punten verdienen. Ja, dat is niet de manier waarop je sport aan een groot publiek uh, verkoopt. Het moet spannend zijn, het moet duidelijk zijn. Niet met van die rare tussensprintjes erin laat ze alle 24 gewoon lekker gelijk van start gaan. Wij hebben marathons met 100 rijders. Laat die shorttrekkers daar ook aan meedoen. Dan maak je het spektakel. Ja. Uh, en nu, nu denk je dat snowboarden, dat trekt jonge lui. Ja, nee, bij, bij het shorttrek precies hetzelfde. Dan heb je van die pauzes en dan gaan die scheidsrechters... eindeloos op die beelden zitten kijken. Wij mogen als kijker van de Internationale Schaatsbond... die beelden niet zien. We mogen niet horen wat die scheidsrechters vertellen. Kijk naar het hockey, daar hoor je al die conversaties... Uh, Twee minuten gebeurt er dus niks. Ja, iedereen die zit te kijken zept als uh, gek weg. En als je dan aan de ISU vraagt van uh, waarom mag dat niet? Ja, de scheidsrechters willen het niet, want hun Engels is niet goed genoeg. Ja, als dat de redenen zijn waarom je het spel twee minuten stillegt... en al je kijkers verliest, dan ga je die slag om die kijkers niet winnen. Dus jij vindt dat er op een andere manier geïnvesteerd zou moeten worden in dat schaats, als ik jou. Goed er moet vragen. veel beter gekeken worden naar wat wil het publiek graag zien. Zonder dat ja. je de waarde van je sport uh, te koop zet. Ja. Henk Gremser, kunt u hier nog even op reageren? Bent u het eens met Marnix Koolhaas? Ja, dat is, uh, het tofsport is al. de musulmansindustrie. Precies. Met alle respect voor de acteurs. Mm -hmm. En uh, dat, dat even terzijde dan: die uh, een enorme investering doen in tijd en in energie, ontstaan in de druif die in hun kop zit. Maar, maar het is wel zo, we zijn natuurlijk met alles wat er aangeboden wordt aan de mensen, zijn we dus veel, veel minder bereid om lang te wachten tot het volgende moment er is. Ja. Dus dat, dat, dat is echt een zaak die dus Marnix echt goed aanraakt. Oké, okay, hartelijk dank Henk Gemser voor uw bijdrage en ook dankjewel. En Marnix Koolhaas, ik zou zeggen op naar Beijing 2022.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 Never, never, never, never, never I'll never make the same mistake No, never, never, never, never. Dat is de stem van Cat Stevens en het nummer The Wind. Xi Jinping kan oneindig lang president van China blijven. De regel dat je maximaal twee termijnen van vijf jaar mag dienen... gaat wat betreft het centraal comité van de communistische partij de prullenbak in. En daarmee wordt zijn macht groter en groter. Daar ga ik over praten met China-kenner Gary van Pinkster. Goedenavond, Gary. Goedenavond. Komt deze stap als een verrassing voor jou? Voor mij eerlijk gezegd wel. Ik vond het uh, brutaler dan ik had gedacht. Kijk, er hing wel heel lang in de lucht al dat van zou die niet langer aanblijven, Misschien nog vijf jaar eraan plakken. Uh, of zou die op de achtergrond misschien ook zoveel macht verwerven al. Door zich zo sterk in ook bijvoorbeeld het, de constitutie van de partij te schrijven. Dat die ook achter de schermen ook zonder een officiële positie kon blijven doorgaan met heersen. Dat, dat was allemaal wel sprake van. Maar ik had eerlijk gezegd niet gedacht dat hij echt zou zeggen. Goh, we veranderen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 Ik denk dat hij de, de, zelf vindt dat het goed is voor China als hij de macht houdt... en als hij als sterke leider een heel duidelijke koers voor China uitzet... en als hij de lange tijd kan volhouden. Want als hij dit nu niet gedaan had, dan was het zo'n beetje geweest... dan is het meestal zo dat die, uh, dat die presidenten, die ook altijd uh, partijleider zijn... dat die uh, zo'n beetje na vijf jaar al een beetje hun macht beginnen te verliezen. Omdat dan al aangewezen wordt, zo'n beetje informeel. Maar het is duidelijk als je dan kijkt naar de leeftijd en welke personen het zijn, van wie zo iemand gaat opvolgen. En daarmee begint dan eigenlijk al... Ja, het afzwakken van de autoriteit van een zittende president. Ja. Daar had hij al, tijdens, het, uh, tijdens het, het grote congres van de communistische partij... had hij al uh, eigenlijk geen blijk van gegeven dat hij wilde opschuiven. Want hij had niet echt zo'n soort opvolger al aangewezen. Dat tekende zich nog niet af, maar dit is een hele radicale stap. De vergelijking met Tse Toen, is die terecht... Ja, hij wordt veel gemaakt, hè? Kijk, uh -huh. het is, het is zo dat die regel van dat je maar vijf jaar, uh, dat je maar twee keer vijf jaar president mocht zijn, dat die eigenlijk ook is ingevoerd om het soort van uh, alleenheerschappijen als van Mao Zedong te voorkomen. Dat wilde China niet meer. Ze zeiden van hoe, hoe kunnen we nou China een stabiel en sterk land maken? is door er een soort collectief leiderschap in te bouwen... Dus dat je de, zeg maar de zeven of vroeger de negen hoogste mensen van die partijtop, dat die het met elkaar min of meer eens moesten worden... of in ieder geval dat er een meerderheid moest zijn voor bepaalde besluiten. En dat is daarmee nu een echt een breuk. Oh. Het is nu echt zo dat hij... Nou het wordt steeds meer wat, wat Xi Jinping wil dat uh, dat gebeurt... en er is eigenlijk geen, zijn er eigenlijk geen krachten die dat goed kunnen tegenhouden. Nee, zijn er geen enkele tegengeluiden binnen die partij? Is er geen nee, weerstand ja, tegen? Zijn, Nee, er zijn wel tegengeluiden. Maar wie er tegen zijn, dat weten we nooit zo goed. Hè, want we weten van die hele hoge partijtop nooit... hoe er nou eigenlijk intern echt wordt gesproken. Dat is echt een soort zwarte doos waar je niet in kan kijken. Maar uh, het, ik denk zeker wel dat niet iedereen in die partij... en in die partijtop zal vinden dat dit een goed besluit is. Maar kennelijk heeft Xi Jinping heeft die voldoende steun gekregen, Ook doordat hij ja, sterk heeft geregeerd om dit erdoor te krijgen. En wie, zich daar dan nog, uh, wie daar dan nog eigenlijk op tegen is, die houdt voorlopig even zijn mond. Ja. En, en de, de gewone Chinees, die accepteert dat ook? Of heeft hij sowieso niks in te brengen? Nou kijk, dat is het, natuurlijk het aardige. Kijk, uh, Poetin moest in ieder geval toch nog gekozen worden. He? En Erdogan moet gekozen worden. Maar dat is in China sowieso al, is daar geen sprake van. Dus, dus een gewone Chinees heeft heel weinig manieren om daar iets over naar buiten te brengen. Of daar invloed op uit te oefenen. Uh, maar het is wel zo, denk ik, dat de steun voor deze Xi Jinping heel erg groot is onder gewone Chinezen. Want die zeggen van kijk, we hebben een tijdje lang enigszins zwakke leiders gehad. Die heel veel corruptie toelieten. Die geen duidelijke maatregelen namen die niet ingrepen waar ze wel moesten ingrijpen. En deze president... die grijpt wel in. Die heeft een heleboel van die, van die corrupte mensen... in die partijtop weggehaald. Uh, die, heeft, uh, die maakt China heel sterk. Die maakt China internationaal ook heel sterk. Uh, de, de economie doet het goed. Dus wij vinden het eigenlijk misschien... voor een groot deel wel fijn... om zo'n sterke leider te hebben. Maar hoe dat precies ligt, weet je nooit. Want je ziet ook op internet wel weer mensen die zeggen... van nou, dit is toch heel eng eigenlijk wat er gebeurt. En krijgen wij nu ook een soort nieuwe mouw? Of krijgen wij Napoleon? Of worden wij zoals Noord-Korea? En worden ook het leukste grapje wat er eigenlijk gemaakt wordt... is dat ja, Xi Jinping wordt vaak vergeleken met een met Winnie de Pooh. Dat is verboden, officieel. Hè? Maar men vindt dat hij in zijn gezicht daarop lijkt. Mm -hmm. En dat hij nu dan... Uh, zijn er plaatjes van Xi Jinping als koning Winnie de Pooh... Maar ja, die vergelijking met koning en keizers wordt wel sterk gemaakt. In het Westen heeft hij eigenlijk best een positief imago. Tenminste als alternatief voor Trump. Hè? Iemand die zich in ieder geval inzet voor een beter milieu. Is dat terecht? Ja, ik denk het eerlijk gezegd niet. Ik, uh, ja, het is, een, het is een, een steeds toch dictatorialer heerser... die bijvoorbeeld het hele maatschappelijke middenveld... voor zover het er was in China heeft helemaal weer opnieuw heeft onderdrukt. Hè. Advocaten hebben het heel moeilijk gehad. Alles wat maar enigszins dissident is, heeft het, uh, heeft het heel moeilijk... Uh. Alle pers die maar enigszins kritisch is, is eigenlijk ook verdwenen. Dus hij heeft intern heeft hij een, ja, heeft hij de controle op het land enorm versterkt. En uh, als je zegt ook van ja, dingen als bijvoorbeeld... hij zet zich ook in voor, uh, voor vrijhandel, hè? maar hij zet zich helemaal niet in... voor een vergroting van, van uh, burgerlijke vrijheden en dergelijke. Hè? Dus ja, het is, het is denk ik toch een leider om eerder... Met de nodige angst dan met het ja. nodige vertrouwen tegemoet te treden. Ja, ik zag een, een, een documentaire over China. waarin er gesproken werd over sociaal krediet dat je op kan bouwen. Ja, ja. en dat je dus eh, van top tot teen in de gaten wordt gehouden. Dat is absoluut, ja. Nee, dat is absoluut heel eng. Ja, heel eng. Wat daarmee gebeurt, als je dat dus combineert met zo'n. Met, zo met een man die steeds meer een alleenheerser wordt. die ook eigenlijk in alles wat hij beslist. Uh, kijk, als die. Als hij goed beslist, zou je kunnen zeggen... dan kan China snel vooruit. Maar... Als hij fout beslist, dan zit, hij ook, dan zit je ook voor China wel meteen ook helemaal fout. Hè? Maar hij ondersteunt inderdaad wat hij doe, doet. Het dan ook nog eens inderdaad met, een, ja, met dat sociale kredietsysteem. Wat eigenlijk alles van iedereen in kaart brengt. En wat dus mensen ook die dingen doen die niet mogen. Eigenlijk gaat, ja. gaat verhinderen om nog toegang te hebben tot, tot normale maatschappelijke diensten. Dus het is, ja, het, het, het Big Brother zit toch wel om de hoek te kijken. Ja, we zijn er voorlopig nog niet van af. Dankjewel, Gary van Pinksteren. 75 jaar zou die geworden zijn als hij nog had geleefd. George Harrison met het nummer All Things Must Pass. We gaan heel ver naar de Antipoden-eilanden. Helemaal ten zuiden van Nieuw-Zeeland. En die eilanden worden geteisterd door een muizenplaag. 200.000 muizen brengen grote schade toe aan de inheemse flora en fauna. En de Nieuw-Zeelandse regering probeert er alles aan te doen... om ze uit te roeien. Goedenavond, Pol-onderzoeker Laurens Hakkenbord... Goedenavond. Ja, ze liggen behoorlijk afgeleden sub-Antarctisch. Betekent ja. dat dat ze met ijs bedekt zijn? Nee, er zit wel wat ijs, maar uh, het zijn uh, sub-Antarctische eilanden. En uh, dat betekent eigenlijk alleen dat ze uh, erg geïsoleerd liggen. En in de loop der tijd heeft ze daar een uh, heel mooi evenwichtig ecosysteem opgebouwd. En uh, ja, dat wordt nu geteisterd door die muizen. En dat, die muizen die komen weer van uh, de periode na de ontdekking... toen uh, zeehondenjagers daar naartoe gegaan zijn. En die hebben muizen en ratten meegenomen op hun schepen. En uh, ja, die beesten die vermeerderen zich enorm snel. En dat hebben ze op die eilanden dus ook gedaan. Het is niet alleen dit eiland, maar veel meer eilanden rondom Antarctica... die hebben te maken met hetzelfde probleem. En dat zijn onbewoonde eilanden? Ja, uh, meestal wel. Uh, in ieder geval bij de Antipoden is dat het geval. Het is ook maar een klein eilandje, hoor. het is uh, iets van twintig vierkante kilometer hoog uit. Dus, uh, dat, en en ja, de kusten zijn erg stijl, dus het is ook lastig om erop te komen. Maar je kan ook denken, joh, laat die muizen daar lekker zitten, niemand heeft er last van. Ja, maar het punt is dat uh, het is uh, in 1998 is het, uh, tot uh, werelderfgoed verklaard. En dat hebben ze niet zomaar gedaan. Dat hebben ze gedaan omdat er uh, antipode albatros ervoor komt... en omdat met name ook de grote kuifpinguin daarvoor komt. En de grote uh, kuifpinguim, dus twee derde van de hele populatie... komt op dat ene eiland voor. Het andere eiland waar ze voorkomen, dat, zijn, dat is de bounty, het Bounty-eiland... wel bekend bij de meeste mensen... En ja, ze willen toch proberen om uh, die, uh, die vogels een eerlijke kans te geven. Die vogels die nestelen dus direct op de bodem. Er zijn geen bomen op dat eiland, en, uh, dus ze hebben ook geen keus. En uh, ja, die muizen die, uh, die vreten de eieren op. En uh, dat heeft tot gevolg dat die populatie dus steeds meer onder druk komt te staan. Terwijl je juist zou denken, die albatros die kan ze misschien wel opeten... Ja, dat, dat uh, doet hij dus niet. Dat heeft een totaal ander voedselpatroon. Er is geen enkel beest dat ze opeet? Nee, ze hebben geen uh, natuurlijke vijanden. Dus ze, ze, ze zijn alleen maar uh, schadelijk? Ja. Ja, ja uh, dat is het. Ja. En, en dat is voor de, de Nieuw-Zeelandse overheid geweest om in 2016 een heel groot programma op te zetten. Wat ze een million dollar mouse project noemen. Ja. En uh, ja, 2,6 uh, miljoen dollar hebben ze daaraan besteed. En uh, met helikopters uh, hebben ze daar uh, gif voor rondgestrooid. Maar daar moet je natuurlijk ook mee uitkijken, want gif kan natuurlijk ook andere vormen van leven aantasten. Ja, dat is helemaal waar. Uh, maar dit is wel gif in, uh, in, in voedsel verpakt wat eigenlijk alleen maar aantrekkelijk is voor muizen. Want zoals ik al zei, de, de vogels op het eiland, die zijn eigenlijk allemaal, hebben een voedselpatroon wat gebaseerd is op een marine ecosysteem. Dus die halen het uit zee. Ja, maar dit systeem met het droppen van dat giftige voedsel... dat alleen schadelijk is voor muizen... dat hebben ze dus al eerder uitgeprobeerd. Ja, dat is in 2011 is dat uitgeprobeerd in South Georgia. Een eiland helemaal aan de andere kant van de, van de Antarctica. Dat is bij de Falkland-eilanden. En daar had men ontzettend last van ratten... En die ratten ze hebben ze er toen heel systematisch hebben ze die uh, verduild. Uh, ook weer door met helikopters uh, gif uh, te strooien. En dat gif, dat, uh, dat, dat werkt pas na enige tijd. Dus wat doen die ratten? Die pakken die, dat voedsel, nemen het mee naar hun hol, en eten het daar en gaan daar dood. Uh, want. Ze hadden Op South Georgia hadden ze een groot probleem. En dat is dat als die ratten ergens anders dood zouden gaan... dan zouden die zouden daar liggen. En daar zitten nogal wat aaseters. En de, de Giant petrel bijvoorbeeld is een hele grote vogel, zeevogel... die vooral van aas leeft. En die zou dan die uh, rattenlijken uh, kunnen gaan uh, pikken. En dus ook dood kunnen gaan. Nou, dat hebben ze op deze manier hebben ze dat opgelost. Ja. En het tweede, ja. tweede stadium, dat is ook leuk... want ze hebben uh, op verschillende plaatsen hebben ze pindakaasmonsters uh, neergelegd... na twee jaar, om eens te kijken van of het effect heeft gehad. En, uh, nou, die, die pindakaasmonsters die zijn niet aangevreten. En uh, ja, toen hadden ze nog één extra stap nodig... en dat waren Nieuw-Zeelandse honden die ze meegenomen hebben naar uh, South Georgia. En die hebben ze laten zoeken om de, om de ratten. En die zijn... Dat, is ook een negatief resultaat geweest. Dus ze gaan er nu vanuit dat South georgië echt helemaal ratvrij is. En dat betekent dat dat met die antipode eilanden... ook wel zou kunnen lukken met, ja, met dat gaan ze, ja. Dat gaan ze dus nu ja. dit jaar, in 2018, gaan ze dat uitzoeken. Er gaat weer een groep naartoe, naar dat eiland. En die gaat onderzoek doen en die gaat bekijken... of er nog muizen voorkomen. Ja. U zei net al, het kost ontzettend veel geld... Zijn er dan ook mensen die zeggen, nou, dit is toch niet echt goed besteed? Nou, in Nieuw-Zeeland niet. Uh, daar vinden ze dat dit wel goed besteed wordt. Bovendien het Wereld Natuurfonds, die is er ook ingestapt voor een deel. Uh, maar in Australië gaat nog wel een politieke discussie. Dat gaat dan weer om een ander eiland waar hetzelfde uh, probleem speelt. En uh, daar zijn ze nog niet zo ver dat ze inderdaad deze stappen ondernemen. Ja. U kent de Noord- en de Zuidpool natuurlijk allebei goed. Heb je dat probleem ja. daar ook? Of of op een Noordpool? Nou ja, of op de Zuidpool? Uh, uh, nou ja, dus de, de Zuidpool heb je het vooral op de eilanden rondom ja. de Zuidpool. En op Antarctica zelf kunnen die muizen en ratten ook niet leven, dus uh, daar hebben ze geen voedsel. Ja. En uh, bovendien zijn de, de temperatuuromstandigheden uh, uh, echt uh, te bizar. voor uh, Zelfs voor ratten zou ik wel eens zeggen. Ja. En in het noorden komen ze inderdaad wel voor. Uh, ook ja. daar heb je op Spitsberg heb je bijvoorbeeld uh, een, een muizenkolonie gehad. En ook daar hebben ze geprobeerd om ze uit te roeien. Maar ja. Ja, zolang er mensen wonen, weet je dat nooit helemaal zeker. Ja. Het zijn geweldige overlevers. hè? Maar ja, ja. Absoluut. En ratten trouwens ja. ook. Ja, fantastisch ja. eigenlijk. Goed, ja. hartelijk dank voor dit verhaal. Maar blijft u nog even aan de lijn. Want ik ga, ja, we, dat doe ik. Ik ga ja. u nog iets Goed. vragen. Ja. Graag gedaan. Ja. Het is vijf voor twaalf. Ja, als we de weersvoorspelling mogen geloven, wordt het de komende dagen ongekend koud. Ik eh, las al over een gevoelstemperatuur van maar liefst min 17 graden. Siberisch koud wordt het genoemd. Nou ja, in ieder geval, uh, wij hebben het al een hele tijdje niet meer meegemaakt. het uh, Hakkenbord, uh, ik, ik spreek u nog even. U, u weet wel wat het is, hè? Siberisch koud. Ja, Siberisch koud heb ik wel meegemaakt, ja dat klopt. Uh, maar niet, uh, niet dat hele extreme, hoor. Geen, uh, wat was het record? Min 66, geloof ik, in uh, Jakutsk. Uh, dat heb ik niet meegemaakt, maar wel uh, min 45, uh, wel, ja. Ja, en uh, vriest dan je neus eraf of valt het allemaal nog wel mee? Nou, nee, dat, dat valt niet mee. Uh, het is, uh, de, de, de omstandigheden zijn niet geweldig, om uh, nee. um even een uh, understatement te gebruiken. Nee, want wat is de koudste uh, plek die u ooit heeft bezocht? Dat is in, uh, op Spitsbergen geweest in de winter. Ja. En hoe koud was het daar toen? Daar was het, uh, nou ik, ik weet niet precies, maar het was iets van min, min 45. Maar dat was dan echte temperatuur, hè? dus niet de gevoelstemperatuur. Ja. En dat is denk ik ook het verschil, want uh, daar in Jakutsk uh, zit je dan midden in een hoog drukgebied en je hebt nauwelijks wind. Dus die gevoelstemperatuur is eigenlijk min of meer dezelfde als de echte temperatuur. En dat wil niet zeggen dat het dan minder koud is, maar het uh, is niet zo extreem als je echt veronderstelt. En uh, ja, wat je krijgt is dat er, uh, dat, dat er ijs aan je oogwimpers gaat hangen en mm -hmm. dat uh, als je een baard hebt dan uh, komt daar ijs in te hangen en... Ja, je moet voortdurend op je kivive zijn dat je geen uh, bevriezingen uh, gaat krijgen in je gezicht. En de rest heb je allemaal wel zo goed mogelijk bedekt. Maar het gezicht, ja, probeer een, uh, een, een sjaal voor je mond langs te hebben en probeer je gezicht zoveel mogelijk in het vet te zetten. Ja. Dat, dat helpt je. Ja, want dat heb je niet in de gaten dat, dat bevriest. Nee, en daar hadden we dus weer een bodysysteem voor. Uh, een buddy systeem, sorry, ik moet goed zeggen. En uh, dan let je dus op elkaar of je ook inderdaad uh, uh, witte plekken gaat krijgen. Want bevriezingen, dat is, uh, dat, dat is echt uh, wat je moet voorkomen. Ja, nou wij krijgen hier nu allerlei tips hè, om de kou te overleven. Neem een ja. bad, trek een dikke trui aan.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 Nou, laten we gewoon blij zijn dat het weer eens wat koud is. Ja. <laughs> we is hebben al zoveel mooi. kwakkelwinters gehad. Ja. Uh, ik vind het wel mooi hoor. En uh, ik hoop dat we nog aan schaatsen toekomen. Ja, voilà. Goed, ja. Dat, is, uh, dat is een goede, een goede afsluiting van het programma. Dankjewel, Laurens Hakkerbord. Graag gedaan. Ja, morgen zit hier Chris Keine En zometeen, prem. Goedenacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Wat ik nog te zeggen had. Douwt een sigarette en een laatste glas in steen. Complimentjes, extra aandacht. Flirten is niet strafbaar. SecondLove.nl Ik was zo blij met die taallessen. Jij hebt het recht goed te doen.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 Wacht, stop dat. Anti sprookje voor volwassenen. Rebeleren kan je leren. Voor... Koop je tickets voor Robin Hood via toneelgroepauspol.nl. NTO Radio 1.